Geen gedoe, gewoon winnen op een manier zoals hij dat kan. En uh, dit geeft vertrouwen, dit geeft moed voor de wedstrijd, uh, later op de middag nog, voor de drons. Twee kansen dus nog voor uh, brons bij uh, de judoka's. Uh, Lucilla staat ervoor klaar en uh, Tom ook, die hebben zoiets van dat komt in ons blok. Wie maar jeugde, wij hebben het mooi opgewarmd voor ze toch? Zo is het. Prima, en Zo. daar gaat het eigenlijk om. Je moet eerst de eerste prestatie neerzetten, maar nu is het nieuws.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 Home Again van Michael Kiwanuka. Nu voor 12.99 bij Free Record Shop. De Radio 1 Sports Show. Lucera Carasso en Tom van Hek. Goedemiddag. Zo de reacties op de uitspraken van Draghi. En natuurlijk ook het feit dat we misschien wel twee bronzen medailles kunnen winnen... bij judo en Nederland-China de laatste 10 minuten...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 De ECB zal bij aankopen rekening houden met de zorgen van private investeerders over die operaties. Draghi kondigde aan dat de Europese Centrale Bank zich in de komende dagen zal buigen over maatregelen die niet tot het standaardarsenaal van de bank behoren. Beleggers reageerden teleurgesteld tot Draghi geen directe maatregelen aankondigde. Alleen belangrijke Europese beurzen en Wall Street gingen omlaag. Ook liepen de rentes op Spaanse en Italiaanse staatsobligaties snel op. De vrouw die haar tienjarige dochter bij het CNV gebouw in Den Haag heeft gewurgd... heeft TBS met voorwaarden opgelegd gekregen. Ze was in september vorig jaar met haar kinderen op bezoek bij het CMV... waar ze vroeger werkte. Medewerkers van de bond vonden het dode meisje in de tuin. De moeder krijgt verder geen straf... omdat ze volledig ontoerekeningsvatbaar is verklaard. Ze was tijdens haar daad psychotisch door ernstige depressies. TBS met voorwaarden duurt maximaal negen jaar. Aan TBS met dwangverpleging zit geen maximum.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 Het Rijksmuseum heeft een belangrijk werk van de 17e-eeuwse kunstenaar Hendrik de Keizer cadeau gekregen. De keizer was stadsbouwmeester van Amsterdam en in Delft maakte hij onder meer het grafmonument van Willem van Oranje. Het werk dat het Rijksmuseum nu krijgt, het schreeuwend kind, is een houten beeldje zo groot als een tennisbal, zegt de conservator van het Rijksmuseum. Het bijzondere ervan is eigenlijk dat het een, een schreeuwend kindje laat zien. Uh, dus het, het heeft een hele heftige uitdrukking. het huilt. Uh, heeft een mond wijd opengesperd. Uh, en dat komt allemaal omdat er een heel klein bijtje op zijn voorhoofd zit... dat hem op dat moment prikt. En dat is een uh, heel uitzonderlijke voorstelling... die je in de beeldkunst eigenlijk niet vaak tegenkomt. Zeker niet zo vroeg als dit beeldje is. En dat is het begin van de 17e eeuw. Het beeldje was sinds 1897 spoorloos... De conservator van het Rijksmuseum zag het werk toevallig... toen hij op bezoek was bij de huidige eigenaar. Die had het beeld geërfd en wist niet dat het zo'n bijzonder stuk was. Nederland heeft er weer een Olympische medaille bij. Bij het roeien won de vrouwen acht brons. Het goud ging naar de Verenigde Staten en het zilver naar Canada. Judoka Marinde Verkerk won in de herkansing van de klasse... tot 78 kilogram van een Chinees. En Verkerk mag nu om het brons judoën. Dan het weer. Vanavond wordt het overal droog. Morgenochtend vroeg kunnen er aan de kust weer bijen vallen. En later kunnen er ook in het binnenland bijen vallen, mogelijk met onweer. Tussen de buien door is er kans op zon. En het wordt morgen 20 tot 24 graden. ANWB-verkeersinformatie op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... zijn tussen de Afrit Bunschoten en Amersfoort Noord nog twee rijstroken dicht. Eerder vanmiddag was er een aanrijding met meerdere auto's. Verkeer kan er alleen via de vluchtstrook langs. Gest behoorlijk wat filevorming tussen knooppunt Eemnes en Afrit Bunschoten staat 9 kilometer. Verkeer richting Amersfoort kan beter omrijden vanaf knooppunt Eemnes... via Utrecht over de A27 en de A28. Verder vielen op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland. Daar rijden langzaam tussen de knopen de Terbergseplein en Klein over 6 kilometer. En omrijden via de N221 heeft ook weinig zin. Daar staat tussen Soest Zuid en Amersfoort 3 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer: 25 procent, 20 procent, 14 procent?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 Twee keer brons zit er nog in deze middag bij het judo. We doen uiteraard verslag van die wedstrijden. Maar hier snel naar het hockey. Hier zijn live vanuit Londen Tom van Hek en Lucella Carrasso. Uh, 1-0 stond het Gerard de Groot bij Nederland China. Ja Tom, je kent ze wel, die hockeywedstrijden. Hè? Dat je sterker bent, niet scoort en in de laatste minuut een strafcorner tegenkrijgt. Nou Nederland moet nog 2,5 minuut doorkomen met die 1-0, die magere 1-0. Want Nederland heeft tegen China niet echt superieur gespeeld. Ze kregen de kansen, dat hoort nou eenmaal bij het hockey. Als je een verdediging niet kan doorbreken met veldspel dan krijg je strafcorners. En Nederland heeft er, als ik het allemaal goed heb opgeteld bij elkaar, 9 gekregen inmiddels in deze wedstrijd. Niet één keer raakgeschoten en nu al nu al gaat Nederland. 9... Nederland de bal in de hoek nemen, doet Naomi van As... om die laatste twee minuten uit te spelen. Om in ieder geval wel ver van het eigen doel af te spelen. Want ze weten dat een strafcorner voor China... zou beslissend kunnen zijn voor eventuele gelijkspel. Want Jibo Ma is een kanjer, is een koningin met de strafcorner. Een geweldenaar die er al zoveel heeft ingeschoten. Ook in het Olympisch toernooi afgelopen vier jaar... schoot ze er een paar in. Nederland won toen in de finale van China. Maar een finale is niet meer een poolwedstrijd... In een Finale moet je gaan, dan is het erop of eronder. Maar Nederland denkt vandaag, op dit moment... en dat hebben ze al eigenlijk heel lang gedacht... al eigenlijk voor de rust uh, begon dat een beetje... van nou houden we de bal maar bij uh, Die Chinezen die durven niks, die kunnen niks. Wij gaan deze wedstrijd met die 1-0 voorsprong al na 10 minuten. Maatje Goderie, die voorsprong gaan we die wedstrijd uh, rustig uitspelen. Nog anderhalve minuut uh, te gaan en Nederland uh, staat voor tegen China met 1-0. Dan gaan wij naar het uh, beachvolleybal. Uh, Meplink en van gistel. Hoe staat het daarmee tegen een Duits duo, Lars Geert? Het staat er niet goed mee, Lucella. Ze hebben de wedstrijd verloren. 21-14 werd het uiteindelijk in de tweede set. Dat kwam omdat de Duitse vrouw ineens besloten om geen enkele fout meer te gaan maken. En dat was de manier waarop Meppelink en Van Gestel in deze wedstrijd de meeste punten hebben gescoord. Ze zijn er echt nooit in geweest. Ze hebben uh, verloren van een ervaren Duits koppel. Die wist wat ze moest, moesten doen om uh, de laatste 16 te halen. Namelijk deze wedstrijd met een groot puntenverschil winnen. Dat hebben ze gedaan. Gedaan. Is het nu voorbij voor Van Gestel en Meppeling? Nee, dat is het niet. Ze eindigen naar alle waarschijnlijkheid op de derde plaats. Wij hebben een vrij laag puntenratio, dus ze zullen waarschijnlijk veroordeeld worden tot een tussenronde. En dat kan zijn dat ze die vanavond al moeten spelen, heel laat, pas rond een uur of elf. En het is maar de vraag of ze zich kunnen opladen daarvoor. Lars Geert. gaan we weer naar het hockey. Gerard de Groot. Het moet bijna tijd zijn. Nou, nog 17 seconden op de klok. De bal is weg van het Nederlandse doel. Maar een seconde of tien geleden was hij er bijna, nou, hoor. De Chinezen wel degelijk in de Nederlandse cirkel. En wel degelijk, natuurlijk, op jacht naar die corner die ze niet kregen. En Nederland wegkomt. Wegkomt met de 1-0. Want het publiek, veel oranje mensen hier op de tribune, telt af. En de klok... Zegt ook dat het voorbij is. Dat Nederland ook zijn derde wedstrijd van dit Olympisch toernooi wint. De Nederlandse vrouwen wint met 1-0 van China. China, een geduchte tegenstander, was het vier jaar geleden. Maar vandaag hebben we daar weinig van gezien. En ook het Nederlandse team heeft niet superieur, heeft niet aanvallend, heeft niet flitsend gespeeld. Negen strafcorners verspeeld. Dat is heel wat voor Maartje Palme, die dat over het algemeen heel erg goed doet. En Nederland mag blij zijn dat Maartje Goderie, tien minuten na het begin, die 1-0 maakte. En die bleef tot het eind op het bord staan. Nederland wint van China de derde wedstrijd van het Olympisch toernooi... en staat bovenaan in de groep op doelsaldo. voorlopig... Uh, althans als Groot-Brittannië straks haar wedstrijd uh, wint tegen de, uh, de Zuid-Afrikanen... als ik het goed gezien heb. En als Groot-Brittannië dan bijkomt, staan die bovenaan vanwege een beter doelsaldo. Nederland wint met 1-0 dankzij Maatje Goderie van China. Wij verlaten het Olympisch toernooi even en gaan over de beurzen en de economie praten. Want de beurzen speculeerden al een week op besluiten van de ECB vandaag. Draken die had immers gezegd dat hij alles zou doen om de euro te redden. Nou, vandaag was die vergadering van de ECB. Draken gaf een persconferentie. André maar goedemiddag. Goedemiddag. Ja, en toen was een beetje de vraag, kwam hij nou met iets concreets of niet? Nee, eigenlijk niks nieuws of niks bijzonders. Uh, geen aankondiging van hele bijzondere maatregelen... of uh, besluiten die uh, gelijk al van vandaag of morgen van impact zouden kunnen zijn... Enkel alleen wat, wat helderingen, maatregelen die later de datum zijn. Met andere woorden, de ECB die overweegt eventueel weer om het opkoopprogramma van obligaties weer op te starten, desgewenst. En het noodfonds, het EVSF en straks wordt dat dan het ESM, die kunnen staatsobligaties opkopen als dat fonds eenmaal draait. En dan zijn we al in september aangekomen. En dan zullen ze doen zoveel als nodig is. En onder voorwaarde dat we zeggen op verzoek van overheden. Maar eerst is het noodfonds aan zet. En als dat zeg maar, niet voldoende zou zijn, dan zou eventueel de ECB weer in beeld komen. Ja, zoals gezegd, het noodfonds is nog niet klaar. Het moet nog opgetuigd worden. Het is Bijvoorbeeld wachten in Duitsland op het oordeel van het grondwettelijk hof in Karlsruhe. Dat komt op 12 september, of daaromtrent. met haar oordeel over de, eh, de grondwettelijkheid zeg maar, van het noodfonds en de, de Duitse rol daarin. Ja, en dan pas kun je stappen gaan zetten. Met andere woorden, wat nu gezegd is, is pas voor over zes, zeven weken van kracht. En heeft hij daarmee de financiële markten blij gemaakt met een dode mus vorige week? Nou ja, in feite wel, want de beurzen reageren ook vrij negatief. Financiële markten, ook op de obligatiemarkten, zag je de rente na een verloop van tijd weer, weer oplopen. De Spaanse rente bijvoorbeeld, die staat nu weer boven de 7% en de Italiaanse weer ruim boven de 6%. De Duitse en Nederlandse rente daalt weer, maar de beurzen, de beleggers die uh, keerden de, beurs, de, de rug toe, verkochten hun aandelen, winstneming of in ieder geval teleurstelling. Ja, je zou kunnen zeggen, uh, ze zijn teleurgesteld in datgene wat ze misschien nog wel verwacht hadden. Uh, en daarvan had uh, Draki ook gezegd: ja, de woorden die wij. Ik gebruikte vorige week op de conferentie in Londen. Uh, die werden misschien geïnterpreteerd alsof er iets bijzonders wat aan te komen. En ik heb alleen maar heel duidelijk gezegd datgene te doen wat nodig is, uh, wat wenselijk is, uh, binnen ons mandaat, binnen het vermogen en de opdracht van de ECB en niet wat er buiten ligt. Dus als mensen dachten van de ECB gaat hele gekke dingen doen, dan ben je verkeerd bezig, want dan heb je niet goed naar mij geluisterd. En buiten dat hij uiteindelijk niet zoveel maatregelen aankondigde, niet zoveel nieuws, dan komt er ook altijd zo'n toelichting. Zat er nog iets van licht in over de Europese situatie of is het allemaal somber? Nou, ik heb weinig streepjes licht gehoord. Uh, wel veel uh, hoop en verwachting dergelijke meer. Het was een, een, een, zo bezien een, een tamelijk somber en grijs plaatje van de economie. Die is zwak uh, en blijft voorlopig zwak. Want het herstel zal heel lang uh, duren. Maar tegelijkertijd bleef hij ook onderstrepen van de euro is wat mij betreft, wat ons betreft als ECB, een onomkeerbare zaak. Ook al lopen spanningen risico's weer op. Renteverlaging niet aan de orde. Onze grootste zorg is de versplintering en de verbrokkeling van de financiële markten. Want die functioneren dan niet goed. Die bedreigen de economie, het bedreigend het financiële systeem, hinderen landen in hun financiering. Uh, je zou kunnen zeggen, er is een hoop drukte geweest de voorbije week... maar eigenlijk in de ogen van Draghi, voor niets. Geen daden, maar woorden. Wat zei je, laatste... Geen daden, maar woorden. Dat is ja, een variant op een voetballietje. Ja, nee, precies. Maar ja, de, de markten zeggen altijd natuurlijk van doe wat. Uh, en, en tegelijkertijd hadden ze ook wel op hun vingers kunnen natellen... dat er echt niet zo heel veel gek uh, gedaan worden door de ECB. Dus hier was zeg maar een soort, uh, hoe zeggen ze dat... De, de vader, de wens van de gedachte. Uh, ja, het is niet anders... Goed, André, dankjewel. Uh, volgend uur praten wij met Lex Hoogduin. U kent de ECB ook ontzettend goed van zijn tijd bij de Nederlandse Bank. En we gaan met hem eens even praten over of Draghi dat nou handig heeft aangepakt of niet. Madonna die ook zingt over meisje Material Girl. Ja, want tot nu toe komen de medailles van Nederland van de vrouwen. Het zwemmen, judo, wielrennen en vanmiddag ook het roeien. De vrouw Holland 8 wonnen brons. Ze eindigde na de Verenigde Staten en Canada en na de medailleuitreiking zocht Ragnar Niemeyer de ploeg op. Het loopt uh, wel prettig denk ik zo over het bootterrein met zo'n ding om je nek. De coach heeft er geen, maar dat maakt de vreugde niet minder ofwel. Nee, het, uh, ja. De, de vrucht is niet minder om het niet te dragen van de medaille. Ik ben heel blij voor de meiden. Ze hebben zo ontzettend dapper gevochten. Ja. Het gekke was dat het voor dat brons, laten we het even oppakken... want dat is ja. de medaille van Nederland... Ja, in de slotfase eigenlijk niet eens meer spannend was. Hoe gek is dat? Um, jeetje... Um, nou ja, nee. Laten we de strijd met de Roemenen nemen, ja. uh, want die heb ik niet meer gezien. Nee, die heb ik niet meer gezien en ik heb ze nog wel een paar keer gecheckt. En eigenlijk gingen we, ja, weet je, als je in de medailles wil komen, moet je hem proberen te winnen. Dus op die manier ga je de race in. Um, en uh, ja, dat is wat we gedaan we hebben. Nog lang voor zilver gevochten. en meiden hebben dat niet doorgehad, omdat ze gewoon voor elkaar al hebben geknopt. Dus uh, ja, trots op ze. Ja. Ik heb niet zoveel te zeggen. Ik heb wel zoveel... Uh... Ja, nee. Is dat omdat je het verhaal al een paar keer hebt verteld... of omdat je het allemaal nog moet laten bezinken? Nee, het dus merk je dat het komt en het gaat. En dan ga je praten en dan gaat het opeens in je hoofd... in plaats van in je gevoel. En uh, dat is het meer. Dus ik heb het natuurlijk langs de kant al even heel erg beleefd. Dan komen de eerste emoties en dan zie je de meiden... en dan is het de tweede golf van de emoties. En eigenlijk dekken de woorden het gewoon niet... Dus. Wat, wat, wat maakt je dan het meest emotioneel? Gewoon het feit dat je een medaille hebt of ga je dan ook terugdenken aan de operatie van Kingma. Of het, ja, dat, dat hartritmeprobleem van Annemiek, schiet dat door je hoofd? Of is het de stress misschien nog dat je aan je boot moet knutselen op het laatste moment? Nou, dat de, de, al die dingen die, die um, spelen sowieso mee. Um, maar op het moment dat je zeg maar, langs de, de kant uh, fietst en het, je ziet dat ze medaille veilig hebben. Um, dan ben je gewoon alleen maar heel, ja, gewoon heel emotioneel. En dan schiet er eigenlijk niks door je hoofd. En het tweede wat vervolgens wel door mijn hoofd schoot was. Het is klaar. En toen werd ik weer emotioneel. Ja, want het is ook echt klaar. Je hebt wel eens eerder gezegd dat je, dat je heel vermoeid was en zat. En ben je helemaal leeg. Ik ben op. Maar te heel erg trots. Kijk, ze staan daar met een bronzen tjoeper. Waar is hij? Oh, ja, oké. Okay. Ik maak een stapje naar je Dank ja. Dankjewel, gefeliciteerd. Ja...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 We hebben het gewoon gedaan en uh, ja, ik ben ook wel, uh, wel leeg nu. Ja. Neem, neem ons dan eens mee naar vanochtend. Uh, hoe laat ging je eruit? Wat, wat is dat programma geweest hier naartoe? Nee, we hadden om zes uh, uur, zes uh, uur ging de wekker en ik moet eigenlijk zeggen dat ik vannacht maar een paar uur heb geslapen. Dus ik lag eigenlijk een beetje te wachten tot zes uur. En daarna zeven um, nou ja, uur bus naar de baan, toen hebben we nog een baantje gevaren. En daarna dan hadden we, we hadden de keuze, of we gingen nog varen of erger meten van tevoren, maar we hebben voor het eerste gekozen. Dus dan hadden we nog 2,5 uur hier te doden. Dus we hadden gezegd, nou, we maken hier een soort van onze eigen hotelkamer. Dus we hebben een tent opgezocht en, uh, en wat blaadjes meegenomen, wat uh, kopjes themen meegenomen en gewoon maar ons afgesloten van alles en gewoon maar uh, op bed gelegen daar en liggen van die campingbedjes. En daar eigenlijk maar zitten, zitten wachten en dat waren echt de ergste uren. Dat, die... Is er dan iemand, misschien al vanochtend, misschien wel gisteren zelfs, of op dat moment in die tent die het woord neemt? Of die zegt van, nou ja, een soort van, van, van huk of een soort van ding van, dit is de dag, dit weten we al zoveel jaar, nu gaan we het ook doen? Dat weet iedereen. Ja, we hebben gisteren een voorbespreking gehad. En daar, daar zat er zoveel energie in. En iedereen had er, zat er zo, zo op, op scherp en had er zoveel zin in om nu gewoon dit uh,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 Morgen gaat het tafeltennisnooi voor landenploegen van start. Dat betekent dat de twee boegbeelden van Oranje, die ook in het enkelspel uitkwamen, Li Jiao en Li Jie, assistentie krijgen van nog een speelster. En niet zomaar eentje. De grand old lady van het Nederlands tafeltennis is een geroutineerde veertiger die aan de laatste dagen van haar lange, lange carrière begint. We hebben het over Elena Timina, bijdrage van Edwin Cornelissen. Tientallen jaren al is dit haar wereld. De piepende schoenen in de sporthal. De focus op dat kleine witte balletje. De tafel. 43 jaar is ze, Elena Timina. En tafeltennis is haar leven. Londen, haar vierde Olympische Spelen. En, heel opmerkelijk, tijdens haar Olympische carrière... kwam ze uit voor drie verschillende landen. Ja, de ergste was... Uh, ja, ik weet niet eens hoe dit land geheten. Dat was oh, Zeg, geloof ik. Ja, precies. Dat is de enige één jaar dat... Uh, Sovjet-Unie niet meer bestond en uh, Rusland bestond nog niet. Ja. Uh, dus uh, dat, uh, die land heette toen uh, Gos. maar voor mij eigenlijk, het was het eigenlijk Sovjet-Unie en uh, daarna Rusland. Wat is eigenlijk voor mij dezelfde land is als... Uh, ja, in op zich, het was dezelfde team hetzelfde dezelfde land als Sovjet-Unie. Dat is, was eigenlijk één land. En daarna, ja, uh, best veel jaren later, uh, voor Nederland. Yeah. Ja. Uh, dat klinkt uh, voor de buitenstaande heel bijzonder. Is dat dat voor jou ook gevoelsmatig... voor drie landen dan zeg maar uitkomen op te spelen? Nou, als iedereen uh, benadrukt dat nu... dus uh, dan ga ik ook wel daarover nadenken. Maar in opzicht, ik vind het wel bijzonder... dat ik zo, <laughs> zo lang vol dat, dat is wel waar natuurlijk, maar... Uh... Zeker de laatste acht jaar moet ik wel even heel erg danken aan mijn teamgenoten. Want het uh, niveau op uh, welk hun speel, weet je, dat uh, geeft wel heel veel motivatie om uh, door te gaan. Weet je? Als onze team niet echt uh, voor op zo'n hoog niveau zou presteren... ...zou ik waarschijnlijk al lang gestopt. Nu is ze de oudste in de ploeg, maar nog altijd even fanatiek. Ook op haar afscheidstoernooi. Maar een Gek idee dat haar eerste spelen die van Barcelona waren, 20 jaar geleden. Ja, nou, als je dat zegt, ja, dat is inderdaad zo. Ja, uh, eng staat, u nu ook een heel ander soort speels en een heel andere vrouw dan die 20 jaar geleden. Ja, wel, natuurlijk. Hè. Toen was ze alleen maar in het grote lol. Uh, ja, is ja, oud was ik dan, 20 of zoiets. En, uh, alles nog voor met de geldcarrière en uh, privéleven, dat weet ik veel ook allemaal. Uh, wij hadden een superleuk team. En uh, allemaal vriendinnen met elkaar. En eerste uh, spelen. En uh, weet ik veel wat. En grote feest. En, uh, ja, wij wilden natuurlijk wel winnen. Maar uh, de gebeurtenis zelf was uh, denk ik uh, heel erg belangrijk. Nu is het totaal anders. Uh... Ik heb het hele sportleven achter. Uh, ja, een totaal ander mens natuurlijk. Maar ik hoop wel dat ze, uh, die gretigheid en die strijdlustigheid die ik uh, toen had... Uh, uh, ik denk dat ze nog steeds aan mij zit. In ja. zit. ja, zeker. Ja. Hoe hou je dat zo vol al die jaren? Want uh, ja, of zit dat gewoon echt in je? Ja, ik was gewoon zo geboren, denk ik. <laughs> ja, het, me, kan ik kan er niets van, van maken. Ik bedoel, uh, ja, ik ben gewoon zo. Na Londen is het gedaan met de piepende schoenen, de stuiterende balletjes, de focus. Althans voor de speelster Elena Timina. Want helemaal loslaten? Nee, dat kan ze niet. Ik ga wel in dienst bij de Bond werken en uh, ik ben een overleg nu met Bond enzo. Dus, uh, als coach van wil Nou, ik mag nog niet zeggen, wij zijn in overleg. Maar uh, nou, je blijft voor de tafeltennis behouden zoals dat ja, dan precies. Heeft. Maar, maar, ik moet, uh, ja Precies, maar ik ben al nu wel bezig, ik moet natuurlijk natuurlijk mee leren beheersen. Want uh, dat weet ik als een... Uh, ja, <laughs> dat is moeilijk, hè, omdat ik uh, zo eigenlijk een dominante sportieve persoonlijkheid heb. In, in, in mijn toekomstige leven heb ik ook andere kwaliteiten nodig. Uh, alleen, maar, al, alleen maar strijdlustigheid en alleen maar gretigheid. Uh, dat, dat is niet genoeg. Dus je moet een beetje afstand kunnen gaan nemen van uh, het speelster zijn? Uh, ja, zeker. zeker. En dat wordt moeilijk? Dat wordt heel erg moeilijk. Ik heb niets anders gedaan. Ik bedoel, uh, vanaf mijn zevende, dus 35 jaar. Ja, ik moet mezelf... Uh, ja, ik denk dat ik moet zorgen dat ik goede kwaliteiten begaal... maar uh, ik moet nog heel veel leren, ja. Jij bent tafeltennis eigenlijk, hè? Ja, dat ben ik ook wel. Ja. Achtige reportage van Edwin Cornelissen over Elina. Termina. We gaan het even nog hebben over zeilen. Want Pieter Jan Posma heeft het goed gedaan... de zevende race in de Fin-klasse. Hij kwam als tweede over de meet op 21 seconden... van de Brit Ben Ainslie. Het was voor Postma het beste resultaat tot nu toe in Weymouth. Hij bleef wel zesde in het algemeen klassement. En dan was er de eerste race van de 74 klasse Sven en Kalle Koster zullen niet helemaal tevreden zijn. Zij kwamen als tiende over de streep. En wij uh, verwachten ergens de komende tien minuten... dat Marinder Verkerk uh, aan, op de mat verschijnt. Zij gaat uh, judo om het brons tegen een Braziliaanse tegenstander. Zodra ze begint gaan wij natuurlijk naar Theo Plasjaar. Ondertussen kunnen we even melden dat wij uiteraard ook vandaag een stelling hebben op internet... ...en die luidt de ophef over asbest is overdreven... ...na de plotselinge evacuatie in het Utrechtse Kanaleiland, de problemen in Stadskanaal... ...en vandaag ook weer in Emmeloord lijkt het asbest-spook zo ongeveer overal rond te waren... Maar is die plotselinge onrust nu uh, terecht? Of zou goede informatie over asbest onrust kunnen voorkomen? Daarover straks meer, maar u kunt in ieder geval nu vast reageren... op de stelling op onze website. De ophef over asbest is overdreven. Eens of oneens kunt u ons laten weten via de site radio1.nl. En van de mensen die nu al hebben gestemd... is 63% het daarmee eens. Dat brengt ons bij de hoofdpunten van het nieuws. Het is bijna half vijf. Raymond Reen.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 Fischer schrijft in de Zuid-Duitse Zeitung dat de strijd nu in een beslissende fase is. Na de val van Assad staan er in Syrië nog veel rekeningen open... die bloedig zullen worden vereffend, zo vreest Fischer. Hij voorspelt dat de val van Assad niet zal leiden tot een democratie in Syrië. Van de zes mensen die gisteren in Voorburg werden opgepakt... na de vondst van menselijke resten in twee vuilniszakken... zitten er nog vijf vast.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 ANWB Verkeersinformatie, er staat bij elkaar 30 kilometer file. Ik begin met goed nieuws over de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Daar zijn alle rijstroken weer open. Tussen Alfred Soest en Alfred Bunschoten nog wel 5 kilometer. Een nieuwe aanrijding op de A4 Den Haag, richting Amsterdam. Tussen Leijsendam en Zoeterwoude Rijndijk 4 kilometer. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Op de A13 Den Haag, Rotterdam bij Delft staat 5 kilometer. Daar is de rechte rijstrook dicht vanwege politieonderzoek. Op de A15 Gorkum Rotterdam bij Sliederrecht 3 kilometer... Drukte ook op de A20 van Hoek van Holland naar Gouden... bij knooppunt De 2 kilometer... richting Hoek van Holland voort knooppunt Kleinpolderplein 5 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Twee minuten over half vijf. Zo gaan we naar het judo. Maar waarvoor gaan we eerst eens even naar de paarden, Ed van de Band. Want het is de eerste dag van de dressuur. Anki, dan hoeft ik de enige Nederlander waarbij geen achternaam hoef te noemen, reed al als eerste. Maar we hebben al een tweede Nederlander in de ring ook. Patrick, en er wordt een achternaam bij Van der Meer. En hij reed het paard Oezo. En hij rijdt niet in het Nederlandse team. Daarvoor morgen nog twee kandidaten. Namelijk Edward Gal en Adelinde Cornelissen. Maar hij is individuele starter. En ik denk dat hij met zijn resultaat hier van 71.003... voorlopige resultaat, want het wordt al met de hand nageteld, dat hij zich wel bij de beste elf weet te rijden over die twee dagen. Vandaag en morgen om dus startgerechtig te zijn. Volgende week dinsdag voor de Grand Prix Speciaal. Ook weer verplichte figuren, maar dan nog wat moeilijker... En die van uh, zeg maar deze twee dagen en dinsdag die zijn dan ook voor het landenklassement van belang. Wel, uh, eigenlijk liet hij een hele mooie proef zien met heel veel expressie. Deze nieuwkomer, hij heeft dit paard 12 jaar geruimd al vanaf zijn derde in, in bezit en opleiding. En dan werd er toen het paard vijf jaar wat, werd hij de wereldkampioen bij, bij de jonge paarden. En uh, hij is dus eigenlijk op een vrij laat moment maar toegevoegd aan het uh, Nederlandse, uh, ja, ik durf het woord team niet te zeggen, maar aan het drietal en de individuele ruiten die hier naartoe is gegaan. Want hebben we hebben nu de nieuwe regel, slechts drie en geen streepresultaat, maar behalve de 15 galopschangementen om de pas... die moet hij op de diagonaal van de rijbaan van 20 bij 60 uitvoeren. Daar kreeg hij vieren, want er zat een verstoring in. Maar verder het met, met heel veel pluk, met heel veel energie werd het gereden. Paard mooi, het hoofd, de oortjes en de neus, Eén mooie loodlijn naar beneden. Dat mooie mooi gezicht. En uh, ja, dat betekent dat we uh, uh, nu naar een andere collega gaan, heb uh, ik begrepen, van de regie. Dankjewel Ed van der Bent. Wij uh, gaan praten over het tropentheater, want het doek is definitief gevallen voor dit theater. Het is uh, voor niet-westerse podiumkunsten in Amsterdam. Het was al bekend dat het ministerie van Buitenlandse Zaken de subsidie stop zou zetten en het blijkt dat het niet gelukt is andere vormen van financiering te vinden. De directeur van het tropentheater is Peter Verdaasdong. Goedemiddag. Meneer Verdaasdonk, kunt u mij horen? Ja, hoor, uitstekend. Ja, God, dus het is, is niet gelukt om uh, financiering te vinden? Nee, uh, jammer genoeg. Uh, we hebben ook heel sterk het gevoel dat als we misschien wat meer tijd hadden gehad... Uh, dat we nog een aantal dingen hadden kunnen doen. Maar... Uh... Na de laatste stappen in het overleg wat wij met buitenlandse zaken hebben, werd definitief duidelijk dat de subsidie van deze kant echt per 1 januari 2013 gaat stoppen. En ja, dan kun je maar één keus maken en dat is stoppen met het theater. Ja, en dat gaat u per 1 januari doen. Tot die tijd is er nog wel een programmering? Tot die tijd, uh, voor alle duidelijkheid, uh, is er een programmering. En die programmering gaan we absoluut uitvoeren. Nou, en voor de mensen die het Tropen Theater niet kennen, hè, wat, wat gaan wij missen als dat theater er straks niet meer is? Uh, wat je gaat missen is uh, 40 jaar lang een pionierschool bij het uh, presenteren van uh, verschillende podiumkunsten, verschillende artiesten en uh, verschillende vormen van uh, culturele uitwisseling. Uh, wat het Open Theater vooral heeft gedaan is het uh, lanceren van toeristen, uh, sorry, uh, artiesten uit de, de hele wereld uh, die aan het begin van hun carrière staan die uh, totaal geen bekendheid hebben en uh, die eigenlijk vaak een eerste podium krijgen... en van daaruit zich verder kunnen ontwikkelen. Ja, want kunt u eens een voorbeeld uh, geven van iemand die, uh, die dat heeft gedaan... en die later echt bekend is geworden? Uh, nou, iemand die het uiteindelijk nog tot minister van Cultuur heeft geschopt... Uh, is uh, Youssou Ndoer uit mm -hmm. Senegal. Uh, een meer recent voorbeeld is uh, Fatoumata Diawara uit uh, Mali... die ook onder andere in het uh, Tropentheater uh, een aantal optredens heeft gegeven... die heel erg bij hebben gedragen aan haar bekendheid. En het Tropentheater is verbonden aan het Koninklijk Instituut voor de Tropen. En daar ja. valt ook weer het Tropenmuseum onder. Zijn die niet in gevaar? Uh, nou, in principe is de situatie zo dat uh, het hele kit uh, als uitgangspunt te horen had gekregen dat de uh, subsidie van de zijde van Buitenlandse Zaken uh, aan de instelling zou stoppen per 1 ja. januari 2013. Maar dat is toen toch weer gedeeltelijk teruggedraaid? Of? Uh, wij zijn nu in overleg met het ministerie over een uh, overgangsscenario uh, waarin we een aantal jaren de tijd krijgen om met verschillende onderdelen van het uh, Tropeninstituut uh, andere inkomsten te ontwikkelen. We kunnen dan een zachte landing maken. Alleen het Tropentheater krijgt deze tijd niet. Dus uh, in dit geval is de tijd te kort. Uh, we hebben nog maar een paar maanden en ja, de tijd is gewoon te kort om naar andere mogelijkheden van financiering te kijken. Goed, Peter Verdaasdonk, directeur van het Tropentheater. Dank dat u ons het uh, woord wilde staan. Met alle genoegen. Goedemiddag. We gaan judoën. We staan op één keer goud, één keer zilver en twee keer brons. Waarvan één bij judo, Edith Bos, gisteren komt daar een bronzen medaille bij. Dat is de grote vraag. Theo Plachard. Dan moet Marhinde Verkerk de Braziliaanse Mayra Aguiar verslaan. Een meisje dat vandaag nog 19 is en morgen 20 jaar hoopt te worden. Een tegenstander voor wie zij niet bevreesd hoeft te zijn als het gaat om onderlinge resultaten. Want die hebben ze niet. Ze kennen elkaar natuurlijk van trainingskampen en zo. Maar in wedstrijden hebben ze elkaar nog nooit ontmoet. Maar het is een hele sterke. En Verkerk zal alles uit de kast moeten halen om deze wedstrijd in winsten om te zetten. Want de Braziliaanse is op dit moment de nummer 1 van de wereld de allerbeste van al die judoka's in die klasse tot 78 kilo. En uh, ze heeft al een handvol medailles gehaald. Links en rechts uh, zilveren medaille, zelfs op het WK 2010. Toen was ze nog heel erg jong. Dus een talent voor de toekomst voor de Brazilianen. Ook met het oog op Rio en Verkerk. Ja, die moet het gewoon gaan proberen. Het is de Braziliaanse die het initiatief uh, heeft in de beginfase. Ze hangen aan elkaar geplakt met de armen over elkaar uh, heen. En proberen weer via de benen de worpen in te zetten. De beenworp dan. De heupworp, het is Verkerk die het weer eens probeert met haar schouderworp. Die hebben we vandaag al een paar keer gezien. Maar uh, het is uh, een uh, speldeprikje. Niet meer dan dat voor Marhinde Verkerk. Die uh, gadegeslagen wordt trouwens door uh, premier Poetin. Een erkend liefhebber van judo. En als ik het goed uh, zie zit naast hem uh, de Engelse premier Cameron. Ik uh, hoop niet dat ze zich daardoor laat uh, afleiden. Later is het natuurlijk wel leuk voor het plakboek. Dat zij haar uh, partij om het brons hebben gezien. Maar voorlopig moet ze zichzelf concentreren op deze wedstrijd. Tegen die uh, sterke Braziliaanse jongmeisje zoals gezegd. Maar uh, een groot talent. En, uh, de Brazilianen zijn blij met haar. Dan gaat Verkerk naar de grond. Al voor Ippon met een beenworp. Met een beenveeg. Ja, het is al afgelopen. De Braziliaanse die, uh, doet dat razendsnel. Doet dat uh, binnen anderhalve minuut. Verkerk laat zich even als Het been wordt als het ware onder de weg geslagen. En ze knalt vol op de grond voor Ippon. Kansloos, kansloos eh, Marinde Verkerk. Ze wordt geen derde, dus geen bronzen medaille. Maar ze gaat eh, naar huis met een vijfde plaats. En het brons is voor de Braziliaanse. Theo, dat is natuurlijk teleurstellend. We, we hebben nog wel Henk Groel die voor brons gaat. Wanneer begint dat Verwacht wachtje? Heb je daar al zicht op? Dat gaat uh, vrij snel, Lucella na deze partij volgt er nog eentje... en uh, daarna komt uh, Henk Grol, ja, en dan uh, moet het maar voor hem komen. Hè? Ik heb trouwens respect voor de manier waarop Verkerk hier vandaag heeft uh, gejudood. Ze heeft uh, heel goede tegenstanders verslagen, de Chinezen en de Japanse. Maar ja, nu het er echt om gaat tegen die heel goede Braziliaanse... dat blijkt maar weer, gaat het helaas mis. Zo wordt vijfde. Keren we even terug naar de paarden, Ed van de Bent... want jij was nog lang niet klaar met je verhaal net. Dat had je goed beluisterd, Tom. En ik heb inmiddels het verbeterde resultaat... dat als het is iets slechter, maar wel handmatig gecontroleerd... dat van Patrick van der Meer met de Ouzo, Het is niet 71.003, maar 70.912. Maar zoals gezegd, ze niet onverdienstelijk. Kijken we dan even na deze eerste dag van de twee... van deze verplichte figuren, de Grand Prix, naar de stand. Dan zien we dat de Britten die hebben eigenlijk al hun sterkste troeven ingezet Namelijk Carl Hester met Utopia. Tweede bij het Europees vorig jaar in Rotterdam in de Grand Prix Speciaal en tweede in de Kuur. En die gaat nu aan de leiding met 77,720. En dan haar landgenote Lorra Bechtelsheimer met Mistral Joris. Die was derde bij dat EK in de Grand Prix Speciaal en vierde in de Kuur. Dus daarin net buiten het medailles. Die staat nu met 76,893 op de tweede plaats. Dan zien we Anki op de vijfde plaats met Salinero. Met 73,343. En dan Patrick van der Meer met de Oezo op dit moment op de tiende plaats. Maar morgen hebben we nog 15 starts te gaan hier in Greenwich Park. Waaronder dus Adelinde Cornelissen en Edward Gal. En die moeten die teamklassering uh, proberen tot een mooie afronding te brengen. Zodat we hopelijk brons hebben en wie weet nog meer. Dan de Nederlandse hockeydames. Die wonnen ook hun derde wedstrijd. Met moeite hoor, dat wel. 1-0 werd het tegen China. Door een vroege treffer van Maartje Goderie. Gerard de Groot praat met haar. Ja, maar als je goderie, had je dat kunnen bedenken dat jouw treffer na 10 minuten gescoord al in deze wedstrijd de winnende zou worden? Nee, dat had ik inderdaad niet gedacht. Ik vond het wel ontzettend lekker om te scoren, en, maar ik had wel verwacht dat we er misschien nog wel meer in konden leggen. Kan je je voorstellen dat ik, dat ik er niet warm van werd van deze wedstrijd? Ja, vrijjaar, daar ben ik wel benieuwd waarom je er niet warm van werd. Nou, het, het was allebei zo afwachtend. Jullie, uh, jullie wilden wel aanvallen, maar zagen snel dat de Chinezen niets anders wilden dan verdedigen. En toen dacht je van, nou ja, we vinden het wel prima zo. We staan 1 voor en uh, dat is het dan. Ja, ik denk dat dat op een gegeven moment wel onze insteek in de tweede helft... als er nog maar een paar minuten te spelen is, dat je ook niet gaat forceren. En dat je denkt, deze winst is, is meer dan belangrijk op dit moment. En uh, wij willen die negen punten houden. En zoals je ziet inderdaad, zij kwamen er niet echt uit. Dus dan voel je ook niet die drang om heel erg te gaan zitten Forceren. Het, het was zeker geen herhaling van een Olympische finale. Dat, het was veel te matig allemaal. Ja, het was geen Olympische finale, maar ja, je speelt ook een poolwedstrijd... dus ik denk dat je dat ook niet kan nabootsen op deze is, wedstrijd. Is dat anders spelen in de pool? Ga je dan echt alleen maar voor de punten? Nou, Nee, dat is niet anders spelen in principe. Wij zijn hier volle bak ingegaan. En ik denk dat wij ook aanvallend gezien veel meer kansen, veel meer corners hebben gecreëerd dan dat zij hebben gedaan. Dus dat we heel gevaarlijk zijn geweest. Maar ze hebben ook gewoon die corner goed uitgelopen. Ze kunnen ook gewoon ontzettend goed verdedigen en dat weten we ook. En dat is ook de kracht van China. En ik denk dat je dat vandaag hebt gezien. Ja, want die, die corners gingen niet goed bij Nederland. Nou, ik, uh, ja ze kunnen beter, dat denk ik wel. Alleen ik denk ook en dat vind ik wel heel knap en ik denk dat we dat ook gewoon na moeten geven aan China. Op het moment dat wij gingen variëren hadden zij heel slim ook een andere corner tegenover staan en uh, ja dat is net jammer, dat is net schaken. Het lijkt wel of die ploeg jou ligt hè, die Chinese ploeg. Ja. Vier jaar geleden scoorde je ook in de finale tegen China en vandaag de winnende in de pool. Ja dat klopt, De tien minuten tijd net ook al, ja China is gewoon jouw ding. China is gewoon jouw ding. ja, misschien wel. Ja. Wanneer merk je in zo'n wedstrijd van het gaat niet echt meer lukken, we gaan nu op safe spelen. Wat was het moment. Ja, maar dat is echt pas op het eind geweest. En dat is niet echt omdat het niet lukt, maar dat is gewoon omdat je, omdat je, ja, omdat je de controle wil houden. En ik denk dat wij als, als Nederland vandaag wel constante controle in de wedstrijd hebben gehouden. En dat is wel heel veel waard. En daar mogen we ook best wel trots op zijn. En ik kan me best voorstellen dat je zegt van, het is geen wervelende wedstrijd geweest. En wij spelen natuurlijk ook het liefst uh, f, ja, met veel meer doelpuntenverschil en, uh, en lekker wervelend. En, maar ik denk dat we met vlagen dat wel laten zien. En het is ook de kracht van onze ploeg om, om zo'n voorsprong wel vast te kunnen houden. Zonder dat we enig moment in de problemen zijn Gekomen. ik denk dat we dat best mogen, ons mogen best mogen prijzen daarin. 9 uit 3, 9 punten uit 3 wedstrijden. Je bent er bijna. Ja, het is wel mooi. Ja, is mooi. En zijn we ook, en Max net ook. Daar zijn we ook gewoon trots op. We hebben 9 punten gehaald. Het maakt niet eens uit hoe. En misschien is het niet het, het fantastische hockey wat we, wat we in petto hebben. Maar wacht maar, dat komt wel. Er komt nog meer, hè? Oh, er komt nog veel meer. We kunnen nog veel meer. Ja. Dit is de Radio 1 Sportzonger met Lucella Carasso en Tom van Hek. I know the street and your house is on fire. I'm like a dog with an endless desire. I had a drink and maybe more than once again. Where does... Yes. The beauty and the beast say yes or no inside of. nothing about love Dat kennen we nog wel, hè, de Nederlandse variant van de Rolling Stones. Qua leeftijd dan, golden earring, what do I know about love? Sebastian Timmerman, die prachtige, prachtige wielerbaan daar. Want het baanprogramma gaat van start. De Britten eh, zijn beroemd van de weg inmiddels geworden. Sebastian eh, we gaan ervan uit dat ze dat op de baan ook gaan worden. En onze kansen, zonder onaardig te zijn, zijn niet helemaal medaillerijpen. Nee, dan ben je heel realistisch erin. En dat moet je ook zijn, vind ik. Uh, nee, als we één medaille halen in het uh, baantoernooi... Dan, dan is dat eigenlijk al wel goed. Dan moet je al tevreden zijn. Uh, dat is de realistische kijk. Uh, en die medaille moet dan niet komen, bijvoorbeeld... van uh, de vrouwen de vrouwenteamsprint. Ja, hij mag er natuurlijk wel van komen. Maar ik verwacht er geen medaille van. Zo moet ik het zeggen. Uh, het onderdeel waar Yvonne Heigenaar en Willy Kamenes uh, strakjes gaan aftrappen namens Nederland. Dat is het onderdeel waar we het uh, baanprogramma... dat duurt tot en met dinsdag mee gaan open en het programma waar er heel veel druk ligt... het onderdeel waar heel veel druk ligt op de schouders van de Britse... Victoria Pendleton en Jessica Varnish. Zij zijn een van de topfavorieten samen met Australië en met Duitsland. Verder vandaag nog de teamsprint bij de mannen. Nou, daar doen we helemaal niet aan mee. Kwalificeerde Nederland zich helemaal niet voor. En de ploegenachtervolging bij de mannen. Um, daar beginnen we mee, dat wordt morgen afgemaakt. Maar als ik nou vertel dat het Nederlands record... dat, verreden, dat uh, werd gereden in Athene pas een half jaar geleden in Melbourne... Uh, voor de eerste keer dus in ruim 7,5 jaar werd verbeterd... dan zegt dat ook wel dat Nederland uh, op dat onderdeel de laatste jaren ook stil is blijven staan. Ik denk dus dat we wat betreft de medailles vooral moeten wachten op de Keirin op de slotdag dinsdag met uh, Teun Mulder. En misschien een onderdeel was de ploegenachtervolging vrouwen, het omnium bij de vrouwen waar Kirsten Wild aan meedoet. Dat zou kunnen, maar dan moet het allemaal wel, uh, wel goed vallen. Want uh, Nederland is niet meer het topland dat het in de afgelopen tien jaar wel eens uh, geweest is. Sebastian Timmerman, dan gaan wij naar het judo. Het is Marinder Verkerk net niet gelukt om brons te winnen, maar wij hebben Henk Gronoog. Is hij de eerste man die een medaille voor Nederland wint? Theo Plasjaar. Nou, dat zou dan uh, moeten gebeuren vanmiddag. Uh, want morgen hebben we er nog één, dat is Luc voorbij, het uh, zwaargewicht. Uh, bij de vrouwen hebben we geen deelnemers in de zwaargewichten. Dus Luc voorbij moet het uh, morgen als debutant doen. De kansen dat hij het podium haalt zijn niet zo heel erg uh, groot... En het zou dan uh, moeten gebeuren via Henk Grol... die nog steeds staat te wachten trouwens uh, in het gangetje... met zijn uh, Koreaanse tegenstander. Het wordt allemaal strak geregisseerd voordat ze de mat op mogen. En uh, Poetin zit ook nog te kijken. Dus uh, hij heeft een supporter extra erbij. Henk Grol die uh, op zoek moet uh, naar een uh, hoofdsponsor, een nieuwe hoofdsponsor. Omdat het uh, zijn huidige hoofdsponsor een bedrijf... dat het uh, afval haalt, ophaalt in Haarlem, ermee stopt. En uh, in die zin zou een medaille... ...hem goed kunnen helpen bij de zoektocht naar een uh, nieuwe hoofdsponsor. Ze staan daar nog steeds te wachten. Dat is uh, Henk Gron, de ene. En de andere is een tegenstander, de Koreaan He-Ti Wang. Een veteraan inmiddels, uh, 34 jaar oud. En kennelijk is dat het beste wat de Koreaan op dit moment deze klasse op de been kunnen brengen. Wereldkampioen geweest in 2003... En een aantal malen Aziatische kampioen en Grol heeft ooit van hem gewonnen. En dat is al heel lang geleden, 2009. Toen kwam Grol nog uit in de klasse tot 90 kilo. Dat heeft hij eventjes gedaan om elke van de geest te ontlopen. Maar hij is weer gauw teruggegaan naar het gewicht tot 100 kilo. Dat is een klasse die hem veel veel beter ligt. En hij is over het algemeen ook zwaarder dan 100 kilo. Moet uh, steeds afvallen voor het uh, toernooi. En ook uh, vandaag uh, is hij weer op het goede gewicht gekomen uiteindelijk. Met behulp van wat uh, afvaloefeningen. Veel supporters die hem uh, ondersteunen. En uh, we gaan zien uh, of inderdaad de eerste mannelijke medaille... De eerste medaille door een man... Voor het judo toernooi op naam komt van Henk Grol. Die weer zijn tegenstander een handje heeft gegeven. Heeft hij de hele dag gedaan. En nu eh, proberen ze elkaar eh, via de pakking eh, aan te pakken. En eh, het is de kleine Koreaan die meteen op zijn knieën gaat zitten. En probeert Henk Grol over zich eh, heen te trekken. Grol zoals gezegd, ik ga voor Goud, heeft hij geroepen. Hij zal erg heel... Heel erg blij moeten zijn als die brons weer hier, hier weten te halen. Want hij uh, heeft gewoon uh, het niet goed gedaan. Met name tegen die Duitse Peters. Die uh, net ook met een bronzen medaille van de mat afgegaan is. Brons haalde die alles in uh, Peking 2008. En dat zou uh, prima zijn als hij dat vandaag weer doet. Hij gaat nu die Koreaan gooien. En is het een overname of is het geen overname? Wat komt er op het uh, bord? Er wordt Wazari gegeven. Nee, het is uh, het punt voor Henk Grol. Heel goed. Die Koreaan die uh, vloog door de lucht met een armworp. Hij pakte hem weer op alsof hij er uh, niet stond. En uh, gooide hem op de grond. Maar hij rolde door. En dan weet je nooit wat die scheidsrechters doen. Maar het punt, uh, halve punt is in dit geval. En Wazari is de geruststellende voorsprong voor uh, Henk Grol. Tegen de deze Koreaan die nu op een grondgevecht aan in een grondgevecht terecht gekomen is, maar de Koreaan heeft daar geen zin in. Gaat op zijn buik liggen en de scheidsrechter vindt dat ook prima. Zo geeft Mathé en we gaan weer door met Henk Grol met zijn agressieve stijl. Hij wil altijd gooien, wil zichzelf daarbij nog wel eens voorbij lopen. En ook mijn advies voor deze wedstrijd op het bron zou zijn: doe rustig, doe normaal. Ga niet weer voor het volle mooie punt als het kan. Is het goed, maar weet dat je een voorsprong hebt van een half punt. En bij judo is dat veel. En de wedstrijd is nog lang. 3 minuten 50 te gaan. Maar die voorsprong is lekker. Dat geeft hem wat rust. Dat geeft hem ook de mogelijkheid om een strafje op te lopen. En misschien ook wel een kleine score. Dat zal hij niet willen. Maar het is technisch gezien mogelijk. En het is schadeloos voor... Voor Henk Grol, de Haarlemmer. Met een blik stond hij net te wachten. En uh, hij lijkt helemaal los. Hij lijkt feller en scherper te zijn dan in het ochtendprogramma. Dat de show teleurstellend uh, afsloot. En uh, heeft zich uh, prima op dit moment hersteld. En uh, lijkt uh, op weg mogelijk naar een uh, plek op het podium. De derde plaats dan weliswaar. Maar wat zal hij daar toch uh, ongelooflijk uh, blij mee kunnen zijn. En ook wel moeten zijn. Want meer keuzes zijn niet. Beter dit dan helemaal niks, zei Edith Bos. En dat geldt ook voor... Uh, Heek Grol, die uh, al een afspraak heeft met Teun Mulder, de wegrenner, om na de Olympische Spelen weer door te gaan met de training. Want een week getraind is een week niet geleefd. Dat is zijn motto. Het is een trainingsbeest. Hij uh, is duidelijk van die mat af te slaan. Ik heb hem ook wel bij trainingen gezien, terwijl ze nu aan elkaar staan uh, te trekken met de rechterarm van Grol en de linker van de Koreaan. terwijl na de toen de training afgelopen was, hij nog een keer naar boven ging in de touw. Alleen aan zijn armen. Imposant om te zien. Zo sterk is deze Judoka. En wat jammer dat hij dat niet altijd om kan zetten in mooie resultaten op de mat. Hij staat nog steeds op die voorsprong van een Wasari. Met 2 minuten 45 te gaan. Even een rustmoment aangegeven door de scheidsrechter. Want de Koreaan heeft iets wat niet helemaal in orde is. Een stukje tape of zo wat weggegooid moet worden. In elk geval, we gaan weer verder. Hij heeft een verband op zijn hoofd, een verwonding opgelopen in een van de vorige partijen. Dat zit keurig eromheen, daar heeft hij geen last van. Ziet er ook wel stoer uit en Henk Grol doet het helemaal natuurlijk, Behalve die tape op zijn voet natuurlijk vanwege die teenblessure die hij heeft gehad. Pakt hem nu in zijn nek, de Koreaan is een stuk kleiner dan Grol. De Koreaan draait weg en Grol kan er niet meer overheen. Blijft dus op een wasadi staan. En dat is een uh, goede, geruststellende voorsprong. Hij moet het uh, uit kunnen judo op deze manier. Maar ja, dat hebben we meer van hem gezien. Ook op uh, de Olympische Spelen in 2008. Toen stond hij ook op voorsprong in de partij voor het zilver. Dan gaf hij het in de slotfase nog weg. En Laten we toch hopen dat hij daar nou eindelijk eens van geleerd heeft. Dat hij het uh, gewoon op een uh, normale manier uh, gaat judoen. In de wetenschap dat hij gewoon voor staat. De Koreaan doet betrekkelijk weinig, weet ook dat hij achterstand heeft en is misschien ook moe als 34-jarige na een hele dag heeft misschien iets minder conditie dan Henk Grol, die nu de Koreaan weer in zijn nek probeert te pakken. Dat lijkt de tactiek te zijn met de rechterhand en met de linkerhand aan de rivair en hem dan over zich heen te trekken. Maar... De Koreaan houdt dat voorlopig goed tegen. En ze proberen het opnieuw. Het is nu de pakking aan de onderkant van de mouw. Eén hand los en nu allebei alle de handen weer los. En Grol probeert het weer. Het is iets agressiever. Oei, oei moet oppassen voor je schouderworp. Oei, oei, oei, oei, oei, Die zat er bijna op. En dan had hij vol op zijn rug geknald. Maar hij kon dat net tegenhouden. Ja, hij moet blijven opletten. Die Koreaan is nog niet uitgeschakeld tot het eindsignaal geklonken heeft. 1 minuut 20 hebben we nog te gaan. En uh, wat wordt het voor Grol? Wordt het uh, brons of wordt het uh, ook een vijfde plaats zoals uh, Merrin de Verkerk heeft behaald? Hij uh, komt nu weer op de grond terecht. De Koreaan op zijn knieën en uh, probeert uh, de dekking weer gesloten te houden. Grol gaat toch wel het grondgevecht aan. Hij wil hem kantelen, wil hem op zijn rug draaien en wil die houtgreep aansluiten. Maar dat lukt niet, want uh, de benen van de Koreaan sluiten om het been van Grol. Hij ligt wel goed en als hij dat been naar tussenuit kan trekken... dan kan hij die Koreaan zomaar in de houtgreep uh, houden en uh, vasthouden... en dan de partij beslissen op... Uh, om. Maar dat uh, gebeurt nog niet. Het is wel lekker tijdwinst allemaal voor Grol. Want de scheidsrechter geeft nu thee. Die houtgreep komt er niet. Dat is uh, jammer. Maar wel slim gedaan van Grol. In overschijnlijk kansloze situatie op de grond uh, is hij toch nog uh, aangegaan. En het levert hem uh, tijdwinst op. En het betekent uh, dat we nog 43 seconden te gaan hebben. Met de geruststellende, ik zeg het nog maar als voorsprong, een half punt. Een Vasari van uh, voorheen Grol tegen die Koreaan uh, Wang. 34 jaar, die uh, wereldkampioen geweest is. Maar dat is lang geleden. Hij roept... De resultaten uit het verleden hebben vandaag geen enkele betekenis meer. En Grol is in vorm. Hij is gretig. Hij is agressief. En voelt dat die bronzen plek binnen bereik is. En wat zou dat toch mooi zijn voor het Nederlandse judo in elk geval. En natuurlijk voor hemzelf dat we deze dag nog afsluiten met een medaille. Weliswaar brons. Maar ja, we zullen het ermee moeten doen voor Nederland. En dat gaat heel snel nu hoor. Dat is nog zes seconden, vijf seconden. Het publiek telt af. Grol die gaat dit winnen. Ja, hij gaat het winnen en hij heeft het gewonnen. Henk Grol in de klasse tot 100 kilo. Juicht en uh, kijkt naar zijn supporters en zegt, ja, ik heb het toch maar gedaan. Ik ben er blij mee. Goud was mooier geweest. Maar ik pak hier brons op dit Olympisch toernooi voor de tweede keer. Net als in Peking gaat hij naar huis met een bronzen medaille. Hij wijst even met zijn vingertje naar Poetin. Dat vind ik wel heel bijzonder. Wie heeft het gezien dat, brons hier, uh, dat Grol hier brons pakt? Heel bijzonder. Maar goed. Het is het feit dat grol hier naar huis gaat met een bronzen medaille. Hij bedankt nog een keer zijn supporters. De Koreaan maakt zijn pak in orde. En wij gaan zien hoe dit morgen verder gaat met Luc Vermeij. De tweede medaille van vandaag voor Nederland na het roeien. We staan nu op vijf medailles in totaal. Ja, we hebben één keer goud, één keer zilver en drie keer brons. En ik zeg u ook nog even dat Pieter Jan Posma weer goed gezeild heeft. Hij was al een keer tweede vandaag in de race in de Finne. Maar vandaag werd hij bij, zijn tweede, bij de zesde race weer eh, tweede. 39 punten staat hij nu vijfde in het klassement. Hij stond zesde voor vandaag. Nog twee puntjes achter de vierde plaats de Fransman Loberg. Goeiedag, dus twee keer tweede. Pieter Jan Posma bij het zeilen. We gaan naar de de klok van 5 uur, komend uur hopen wij een reactie te horen van Henk Grol. Brons dus bij judo. Tot zo.